Het natuurgebied Oostvaderswold in Flevoland komt er definitief niet. De Raad van State heeft een groep boeren in het gebied in het gelijk gesteld. Ze waren het niet mee eens dat ze hun bedrijven moesten verkopen en waren bovendien bang dat de provincie te weinig geld had voor het totaalplan. Het Oostvaderswold moet twee natuurgebieden met elkaar verbinden.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 Ook speelt mee dat er een paar weken geleden een aantal Armeense militairen zijn doodgeschoten in het grensgebied met Azerbeidzjan. En Armenië geeft het buurland daar de schuld van. Het weer vanmiddag bewolkt en op veel plaatsen regen. Er staat een stevige zuidwestenwind en de temperatuur stijgt naar 6 tot 9 graden. Vanavond wordt het geleidelijk droger. Morgen eerst zon, maar in de middag ook een paar buien. Dit was het NOS Journal. Dit is van de ANWB. Er staan een fil op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij de Heinenoordtunnel, 3 kilometer. Er zijn nog steeds problemen met de blusinstallatie, daarom zijn er twee rijstroken dicht. Verkeer richting Rotterdam kan beter omrijden via Zevenbergen over de A59 en de A16. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, tv, radio en internet. ZFM. Met nu de muziekbord. Ja, ja, dames en heren. Goedemiddag. Hier. Goedemiddag. Dit is ZFM Leunig met Mike Bouley en Robbie Brouwer. En welkom bij het nieuwe programma. We gaan lekker luisteren. We zijn weer een tijdje weg geweest, maar we hebben het nog geschreeuwd volgens mij. We komen weer terug. Het begint gelijk goed. Zo. Yeah. Yeah. Oh, ze horen ons beter. Hoor je me beter zo? Ah ja, je zwolle stem. Oh. Krijgt spontaan warm van je. Welkom daarvoor, nou even afhalen. <laughs> Welkom bij het nieuwe programma. <laughs> Wij gaan jou voorzien van de lekkerste muziek en het lekkerste broodje. die we nu al het nuttigen zijn. Broodje van de week van de Kaashoek. Uh -huh. En. Uh... Oh. Lekker. Lekker. Ah, Ik mogen we da dat vertellen of zullen we het nog even onder ons. Uh, ze gaan straks zelf vertellen. Gaat vertellen. Oh. En uh, we hebben er ook een lekkere kies van gehad. Daar gaan we ook meer over vertellen: een spinazie ricotta. Die kies die gaat er iets. Sowieso. Uh, we gaan nog even lekker luisteren naar dit nummer van Tahiti 80 met Easy. Oké, okay, dan tot zo. Hoi. It's not Hoe bij hoog en laag Telkens over verdondert aan de grond genageld dus zal omge de 3 is bij hoog en laag? Of niet dan uh, Robby? Oh. Ja ja. Ja ja. Daar zijn we dan. Daar Gier zijn we dan. We gaan lekker beginnen met het broodje van de week. We het hebben broodje net, van de week. We hebben hem net op. Oh. oh, oh en we hebben het broodje, broodje van de week zeg maar. We hebben de kaashoek aan de lijn. De kaashoek. En wie van de kaashoek hebben wij? Met Monique. Monique. Monique. Goedemiddag. Monique. Goedemiddag. Ze gaat ons alles vertellen over het broodje van de week. Oh, Oké. Okay. Vertel. Wat was het? Uh, wat je net gegeten hebt is een lekker broodje met warme beenham. En daar hebben wij huisgemaakte honingmoestersaus op of een lekkere joppiesaus. En die is deze week maar 2,50 euro. Kijk. En als extraatje deze week hebben we een warm roomboter met uh, vijf uh, vruchtenshim. En die is maar 1,50. Helemaal lekker. Nou, ze lekker, zijn elke he? cent waard hoor Monique. Ja. Echt waar. Echt waar. Wij hebben ook speciaal de kaashoek als eerste gekozen omdat het onze favoriet is. Absoluut. Ik zweer erbij. Ik kom er op een kom <laughs> om te halen. En uh, nou, we hebben hartstikke genoten sowieso van het broodje. Ja, dat was echt lekker. Helemaal positief. Sowieso de moeite waard om even langs de kaashoek te gaan. Absoluut. Goed onthouden mensen. Dus de kaashoek te. Veel in de, in de Haltestraat. En we hebben natuurlijk net een heerlijke kies gehad. Oh, oh, oh. Een spinazie ricotta kies. Een spinazie ricotta kies. Vertel daar eens wat meer over. Op je, aangezien jij de kok van ons twee bent. <lacht> hallo, hallo, hallo. <lacht> <lacht> Hij was heerlijk. Met uh, Italiaanse kaas ricotta. Monique, weet jij daar meer over te vertellen? Ja, daar weet ik ook meer over. Die kan okay. je ook allemaal zelf. Uh, dat zijn kiesjes. Die moet je even een kwartiertje tot twintig minuten in de oven doen. En dat zijn verschillende smaakjes. We hebben ze met zalm en kruidenkaas. We hebben ze met ricotta en spinazie. Ik denk dat je die net opgeeft. Ja, die hebben we ja, net op. was lekker. Heerlijk. En dan hebben we nog een beetje Italiaanse. Zoiets rauwe ham, uh, pesto, olijfjes. Goed gevarieerd assortiment. Ja. Absoluut. Heerlijk. En jullie hebben natuurlijk nog... Vele meerdere producten alleen maar lekkere producten de meeste en sowieso alles is zelf gemaakt wat ik gezien heb nou niet niet alles hoor maar bijna alles bij het meeste wel ja. Ja. ja wat ik wel weet dat, dat, dat, dat, dat, dat ik dat, ik, dat ik klein was ging altijd met mijn ouders ging naar de elkaar doen vanuit vanuit de wo vanaf de woensdagmiddag vanuit school en dan kwamen we bij jullie, kwamen we broodje halen. Ja. Yeah. Waar we inderdaad heb gezien, bijna, inderdaad bijna alles wordt helemaal zelf gemaakt. Ja, ja, ja, ja, ja. En dat is het lekkerst en het vers. hè. Dat Sowieso. Dat proef je zeker terug, dus dat, uh, dat, dat mag wordt, niet over geklaagd worden. Dat wordt uiteindelijk toch gewaardeerd. Tuurlijk. Sowieso. Helemaal lekker. Absoluut in minde. Nou uh, Monique, hartstikke bedankt voor alles. Graag gedaan. En we zien jou gauw weer terug. We zien de mensen vast wel in de winkel. Oh, het, goed. het helemaal goed. Dus mensen, lekker naar de kaashoek. Heerlijk vers broodje. Omdat moet... het kan en omdat het, ja, omdat het gewoon veel lekker is eigenlijk. Je moet gewoon even gaan. Echt. Het wordt voor je neus klaar. En alles is te proeven bij ons. Precies. Helemaal lekker. Gaan we doen. Hartstikke bedankt. Tot ziens. Hoi hoi. Dat was dus de kaashoek. Dat oh, de eerste kaashoek. broodje van de week. Ik ga nog even een hapje van die croissantje nemen. <laughs> maar het water uh, loopt nog steeds in de mond buiten Ja, Moet jij ja. ook een hapje? Ik ga hem zo, <laughs> zo, zo afhappen op. Oh, lekker. Uh, ik ga even kijken, want we gaan lekker verder met het volgende nummer. En daarna gaan en, uh, we. Uh, wat voor nummer heb jij dan uh, voor onze uh, klaarstaan uh, Robby? Dat is een hele goede. Ik was uh, er eigenlijk nog niet helemaal klaar voor. We waren eigenlijk nog niet helemaal klaar. Dus is dit wat? Ja. Dus een lekkere, lekkere, rustige woensdagmiddag. Dan gaan we gaan lekker luisteren naar Rie King met popcorn. Genieten door. van. Inderdaad. Oh, ik word de leeuwkoning hoor ik weer terugkomen. Oh. Lekker hoor. Je zet, hem net, je zet hem net op en ik zei, ik zei ook wat. Euh, moet ik even uitleggen aan de luisteraars, ik zei al tegen, tegen Robbie van, ik heb dit nummer alleen maar gehoord uh, ja, in de Timon en Pumba versie, weet je, van de leeuw die slaat vannacht, weet je, in de film zelf. Ja, ja, ja. ja. Dus ja, dat is eigenlijk, ik vind het wel lekker dat ik hem nou ook een keertje zo mag horen. Oh, wat heb. Oh, wat staat hier nou allemaal weer? Ja, dit is jouw, uh, jouw berichtje. Hè? Ja, mijn uh, voormalige werkgever. Nou ja, ik heb vorige zomer doen. Bij Ries aan zee heb ik gewerkt. En uh, Ries aan zee in Zandvoort heeft een nieuwe eigenaar. Nou, het, uh, uh, in uh, het restaurant Ries aan Zee in Zandvoort heeft een nieuwe eigenaar. Maandag is het pand via internetveiling verkocht, via, verkocht voor 680.000 euro. Nou, wie Ries aan Zee gekocht heeft uh, kon curator Anton van Poorter nog niet vertellen. Ik weet alleen dat het verkocht is, maar door wie en wat de plannen zijn is voor mij nog niet duidelijk, zegt hij. Wel zegt hij dat de kans groot is dat er weer horeca in het pand komt, omdat dit het bestemmingsplan is, uh, in het bestemmingsplan is vastgelegd. Nou, de bijgelegen beachclub is ook uh, verkocht tijdens deze veiling voor 330.000 euro. Maar heeft voorlopig geen consequenties voor de huurder. Nou, in oktober uh, voor, uh, vorig jaar werd bekend dat het restaurant failliet is gegaan. Dit zorgde voor verwarring omdat de strandtent en de beachclub allebei Ries heten. En uh, deze ondernemingen hebben allebei niks met het faillissement te maken. In ieder geval, uh, je hebt uh, Ries aan zee, dat is het bovenste gedeelte. Dat ja. is een beetje het luxe het uh, de vriek. Het vast, uh, vaste gebouw. Het vaste gebouw. En dan heb je, uh, Doei Yvon. Dag Yvonne. De redactie van Goedemorgen Zand. Voor. Gaat gaat ja, goede morgen Goedemorgenstrandvoort hebben we hier ook nog over de vloer. En uh, je hebt ook uh, Beach Club Region, dat zit uh, beneden, zit het aangelegen. dat aangelegen. Uh, dat is echt een stukje strand en dat is het gebouw echt helemaal op het strand staat. Mm -hmm, ja. Dus ja, dat, uh, dat heeft daarvoor uh, desigens niks mee te maken. Maar het schijnt weer open te gaan, is uh, ons uh, gemeld, <coughs> is ons dit oren gekomen. Ja, jij meldt het me net, maar... Ja, het uh, is mij, uh, ik uh, kwam uh, gisteren, kwam ik erachter. Oké. Okay. Dat het verteld werd, dus ik denk, nou, maar wie weet... Maar er, zal ik even verder gaan met het volgende nieuwsfeitje. Ja, want ik is, heb ja. hier de Zandvoortse krant voor me. Het is een beetje laat, want morgen komt de volgende alweer uit. Hij wil het maar niet. Maar dat is ons geluk. Hm. Uh, we hebben hier honderden kinderen vermaken zich tijdens de Kids Adventure Week. Kids Adventure Week? Oh, dat heb ik wel Die ook hebben we de gezien. afgelopen week hebben we die gehad. Ook CFM heeft ermee te maken gehad. Want we hebben hier een uh, presentatorcursus uh, gehad hier. Oh, ja, ik heb ook, klopt het toevallig ook dat ik Pieter, uh, meneer Pieter Jouwstra in een piratenpak heb gezien. Met een haak. Dat. Nee, ik heb het niet gezien. Ik weet het ik gezien gezien niet. Ik, ik zag meneer Pieter staan. Sorry meneer Jaafsta, maar ik, ik, ik zag onze, hem staan, onze voorzitter. In de Kerkstraat zag ik u staan met een hele lange pruik op. Ik dacht ook al, meneer Jaafsta, heeft wat nieuws met zijn haar gedaan, maar dat was iets dus anders. <laughs> meneer Jaafsta was verkleed als piraat. Uh, Zo ja. Dat was de volse jacht, was dat denk ik? Volgens mij ook wel Of zit het, zit het er ook bij, begrepen bij die Adventure Week? Ik denk week? het wel. Ja, ja? Ja. De, maar de eerste Kids Adventure Week, die deze week door de VVV Zandvoort wordt georganiseerd. Slaat helemaal aan. Len, Lana Lemmers, directeur van VVV, was maandag al dik tevreden met het aantal stempelkaarten. Ja, die er werden uitgedeeld. Oké. Okay. Nou, dat is, ja, het is ook wel een drukke wijk geweest. Ik heb, ik heb heel veel kinderen op en neer zien lopen, inderdaad. Dat klopt. Ja. Of mensen die verkleid waren. Dus dat hebben ze wel heel leuk aangepakt. Inderdaad. En uh, onze collega's uh, Albert-Jan en Roy... Van Buringen? Nee, nee, nee. Andere. Oh, Helderman. Helderman. Ja, Helderman. Heel leuke, gezellige jongen. Die hebben die cursus gegeven. Oh, okay. Hier in het studio. Nou, ik het zie. Oh, heb je foto's zien. hangen? Nou, ik heb geen foto's. Maar zelfs het hele programma en hoe, uh, hoe alles ingepland zou worden, hoe ze met die cursus aan de gang zouden gaan, hangt hier nog. Oh, vertel, vertel. Z zullen we even kijken? We hebben een aanvang van 12 uur. Oh, nou, dan is het... Uh, CD voorzien van stickers. Nou, het is een heel, heel programma van hoe, hoe uh, het inwerken, hoe de ah, okay. workshop uh, loopt. Ah, in, leuk, in. leuk. Dus uh, mochten degenen die de workshop hebben gedaan, mochten die nu luisteren. En zeggen van nou, wij willen wel een leuke reminder hebben. Schiet even langs de studio, ik heb hier nog het uh, A5je voor jullie hangen. En uh, het volgende nieuwtje. De nieuwe strandpachtersbaas is een mensenmens. Mens. Dat staat hier overal, op internet zie ik dat, hier in de krant. De nieuwe strands, het nieuwe strandseizoen staat op het punt van beginnen. Een officiële opening van het strandseizoen is er dit jaar voor het eerst niet. Wat? Die is er niet. Op Echt een... niet? Nee, dat staat hier. Oké. Okay. Heb je de krant niet gelezen? Ja, ik heb wel stukjes gelezen, maar dat heb ik niet meegekregen. gekregen. <laughs> Op een mutatie op het naakstrand. Na, na hebben alle strandpaviljoenen nog dezezelfde eigenaar. Oké. Okay. Wel nieuw is de voorzitter van de vereniging van strandpachters, de 46-jarige Rob Petersen van strandpaviljoen Far Out. Ja, dat zegt me wel wat. Ja. ja? En dat is dus een mens een mens. Ja, strand en boom is van wat ik heb begrepen even naar nou, we toch op de strand en ik neer. Uh strijken. is ook niet meer, dat is ook overgenomen. Dat is vorig jaar al gebeurd, maar nu zit een nieuwe eigenaar erin. Oké. Okay. Dus dat is ook weer een hele nieuwe tent geworden. Nou, helemaal mooi. Dus uh, er, komt heel veel, er komt heel veel nieuws komt er uh, in, uh, in het dorp. Helemaal lekker. En ik heb ergens, heb ik een gerucht gehoord. Ik heb het mogen plaatsen op Facebook of het Zeker, nou het, het is zeker. Maar ergens in de. Uh, be, na de eerste week van april schijnt uh, de fame weer geheropend te worden. Maar niet onder dezelfde naam, ook niet met dezelfde eigenaar. Oké. Okay. Maar er schijnt een andere eigenaar in te gaan. Die gaat de hele tent verbouwen en. We zullen een excuus. Dus we gaan het zien. Dus ja, heel veel vernieuwing hier in het dorp. Mag ook wel. We, ga, we gaan nog even lekker een nummertje luisteren. Wat heb je dan voor ons? Joh? Even kijken. Crystal met Full for You. Oh. Is het wat? Nou, dat is een mooie vrouw. Daar gaan we mee beginnen. Let's go. Oh, oh, oh, oh, oh. oh yeah. I'm gonna call it just like I see it. I'm gonna state my case as I live and breathe it. Stop for a while. Want a conversation.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 A little bit of dynamite When you turn up the heat A destination Unknown I'm on a trip with you I go down any road Dat is zwak, zijn geest niet erg groot Maar heeft hij hier wel nu echt dertig jaar Voor dat kleine op je kak Dat op hem wacht daar voor de kroeg Zelfs voor importbruiden is het niet genoeg Zij danst alweer Een van haar duizendste dansen Hij staat nog steeds Hij heeft al honderden kansen gehad was een zin die niet loopt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 daar gaan we maar weer Hij blijft hopen Of zij ook van hem En hey, daar is Drey Drey die is zo oud Zo geeft hij hem het gevoel Dat hij het mag Ik heb de tijd nog altijd mee Schreeuwt hij naar de nacht, was oh, het paard is al jaren niet meer zacht. En bij de paraangekomen aangekomen lacht het meisje, wat lacht. op internet www.zfmzandvoort.nl ZFM Ja hallo, daar zijn we weer Je hoort net Madonna met uh, Get Together en daarvoor hoorde je natuurlijk het albekende nummer Somebody That I Used To Know van Got gotcha, You featuring Kimbra Altijd lekker. Heerlijk, heerlijk, heerlijk Kijk, wij zijn natuurlijk een beetje het Zandvoortse korantje aan doorspitten maar uh, zoals Robbie, Robbie die gaf het net ook al aan hebben we nog, hè? heb jij nog iets leuks? Hebben, heb, hebben onze luisteraars, hebben wij nog iets leuks? Heb je nog wat te melden? Vertel het! Dan moet je even bellen naar 023 5730... 5730 5730393 En dan nu de schoelenversie, we doen nog even de schoelenversie voor de mensen die niet gehoord hebben. 023 393. <laughs> 3. 393. Dat oh, is één. Nee, nou, even, even normaal. Gewoon 023 5730393 Inderdaad, daar kun je ons op bereiken. Mocht jij nog een leuk nieuwtje hebben, of heb jij een andere leuke uitspatting van creativiteit, meld het ons. Wij horen dat natuurlijk altijd graag. Doe je het nog op de ouderwetse manier? Stuur dan je brief naar CFM Zandvoort met CFM Lunch naar Postbus 436 2040 AK Zandvoort. AK <laughs> AK Zandvoort Ja dat is ah, echt. Okay. nee, Dat is, dat is een uh, hele goeie Maar jij had nog een nieuwtje Ja ik uh, heb uh, iets leuks Want wij hebben tegenwoordig uh, Wij hebben natuurlijk onze burgemeester De heer Meijer Niek Meijer Niek Meijer ja, ja En we hebben ook een kinderburgemeester en, uh, alleen voor de, de Kids Adventure Week was dat, hè? Alleen voor de Kids ja, Adventure Week ja. hadden wij ook een kinderburgemeester. En die kinderburgemeester is natuurlijk hard aan de slag. Ja, vorige week, uh, vrijdag, werd uh, Beyoncé van Eck... Beyoncé van Eck... Beyoncé? Uh, ja, niet te verwarren met Beyoncé Nolus van uh, de vroeger van Destiny's Child... die nu alleen zingt, die nu solo is gegaan. Nou, ja, vorige week, vrijdag, werd uh, Beyoncé van Eck officieel geïnstalleerd... als kinderburgemeester van Zandvoort... Zondag vertrok zij, uh, vertrok zij in functie haar eerste handeling, de opening van de Kids Adventure Week. Ze deed het door middel van het doorknippen van een lint, een handeling die hoort bij het burgemeesters. En bij uh, VVV Zandvoort, de initiatiefnemer van deze week. Nou, bij ons is een leerling in groep 3, een jonge burgemeester dus. Oké. Okay. Jongen. jongen, ja, ja. Mag gezegd worden. En uh, bij ons is leerling in, in groep 3 van de Oranje Nassau School. Daar heb je Robby volgens mij ook nog gezeten. Ja, ja. Het goede alleen een goede oude tijd. Uit, tijd. Ja, zij was door de VVV Zandvoort uit acht aanmeldingen gekozen om tijdens de Kids Adventure Week, uh, de, die speciaal voor kinderen is opgerit, de baas te zijn over Zandvoort. Dus uh, zij mochten wel lekker aansturen en doen. Misschien heeft dat er mee te maken dat de laan een tijdje afgesloten was. Ik maar... denk het wel. <laughs> Oké, okay, laten we zitten. <laughs> ja, burgemeester Nick Meijer was er als de kippen bij om uh, ook een kinderburgemeester te installeren. Dat gebeurde vorige week vrijdag in het raadhuis. Hij legde bij ons uit wat het Ampsketen betekent. En zij mochten er met de Zandvoortse ambtsketen om pauzeren uh, voor de fotografen. Ook mocht zij poseren op de stoel van de burgemeester in de raadzaal. Daarna kreeg ze van Meijer een kinderburgemeester-werkketen uh, omgehangen om haar diverse optredens te tonen wie de kinderburgemeester van Zandvoort is. Oké, okay. dus we hebben een kinderburgemeester. Helemaal leuk. Dat vind ik eigenlijk wel hartstikke leuk. Hoe heet het... Uh... Wij gooien er straks, denk ik, rond een uur of tien voor één. Gooi er een paar lekkere mopping. in. Gaan we dan lekker aan moppen. Alleen dat nummer heb ik nog niet. Ah, Dat komt we goed. Dat gaan we zoeken. Gaan we, zoeken. Nee, maar gaan we, we gaan zo denk... nog lekker om tien maar dan gaan we nog even moppen tappen. En uh, af en toe wat ik heb begrepen, als ik het goed heb, hebben wij onze... Ah, nee. Ah, nee. Dit gebeurt er niet echt, hè? Die pakken we zo wel. Oké. Okay. Even wat ik heb begrepen heeft Robbie natuurlijk onze eindeloze muziekbron aan nummers. Uh... Muziek. Muziek. Ja, muziek. Ja. Hebben we weer even opengeslagen. En we hebben lekker gespaard Doel met Ik neem je mee. Neem jij mijn mee op? Dat is een lekker nummer. Laat maar eens even horen. Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denkt dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Wat zij je heel mijn wereld, zeg maar zeel mijn wereld, zeg maar zeel mijn wereld, zeg maar zeel mijn wereld, zeg maar wat je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 ik wil met me shoppen en samen naar eten Wil naar de bios en wil met me eten Maar ik noem muziek en geld op de bank Al mijn fans die wachten al lang. Ik wil een toekomst opbouwen met haar Trenk kids, een huis met een tuin aan het water Hond of kaart, wat jij wil Maar kijk nou niet staren, want dan word ik stil Doe dit voor ons en wil ik dus hard Want ik hou van jou met heel mijn hart Ik hey, neem je mee Neem je mee op reis Neem je mee Naar homo.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 Think, ah, that's how you see on the field, set from A little remix, I'll take you with it, or not, Rob? <laughs> it was actually an accident, but it was good. We're going to continue with the Small Faces. Lazy Sunday, and a classic. Wouldn't it be nice to get on with my neighbors? But they make it very clear, they've got no room for rain. There you go.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 dat als je me is waar. En dan ga ik op mijn hoofd, en dan vai. ik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 você me ai se eu te pego ai ai, se eu te pego hein yeah nocha nocha nocha yeah hey, like Eigenlijk, ik had het nummer bijna misgelopen van de zomer. Ik had hem een paar keer gehoord. Op een gegeven moment, ja, ken dit nummer, ken dit nummer? Nee, ik ken hem niet. Hoe heet het? De zomer moet nog beginnen, de hoor. Hm? De zomer moet op beginnen. Ja, op vorige begin. zomer was dat. Toch? Nee? Was nou, hij dan? kwam in de winter pas uit. In de winter? Ja, ja heel jammer dus. ik <laughs> <laughs> ja, ja. ja, zie je toch bijna Oh, oh, oh. Ja, we gaan uh, met de evenementen beginnen. Ja, want uh, wat hebben we allemaal op de evenementenkalender staan, Robby Ja, jij weet. Uh, jij hebt sowieso de ja, krant voor je neus. Ik denk, ik, ik vraag het altijd even. Gewoon altijd vraag vragen, vragen staat vrij. Nee, we hebben uh, in uh, maart hebben we natuurlijk weer de evenementenagenda. Wat houdt dat in? We hebben uh, op uh, 3 maart hebben we een dansavond. Dat uh, wordt uh, gedaan in het danscentrum Dolderman in uh, Theater, De Krocht. 3 maart. Dat is al geweest. Het is de zevende. Ach, hey, wat naar. En nou, ik... voor de mensen die wouden dansen. <laughs> Maar dan, hoe heet het uh, sowieso... Op 7 maart... De wekelijkse markt... Dus vandaag... Lekker lumpiaatje. De markt... Van alle markten thuis... Samba bij. Oh, lekker... Hè. <laughs> ik kon... Vorig jaar kon ik, kon ik haar kraam kon ik niet vinden... Daar baal ik zo van... Hoe kun je die nou niet. missen? Ja, volgens mij stond ze er niet... Want ik kon het niet vinden... Het <laughs> is toch gewoon... En we, schof, hebben de uh, aan de markt. we hebben natuurlijk... We hebben natuurlijk... De poppenkast... De poppenkast... poppentheater... De poppentheater... Ik ga hem even bekijken... Die is ja, af? de rekenjaren Organiseert elke eerste en derde woensdag van de maand een leuke poppenkast voor kinderen in het Zandvoortsmuseum. Oh, oké. Okay. We willen geen mensen aan de deur teleurstellen, dus reserveer nu via mail. Is gewenst. Lijkt me handig, ja. Het dus anders... is dus op de straat 1 voor de kinderen in het nou, Per voor, de prijs voor volwassenen is uh, 1, 1 euro. euro en voor kinderen 50, 50 cent. cent. Nah. Dus uh, neem heb 10 kinderen mee, dan ben je 5 euro kwijt, hooguit. aanvang is om uh, half 2. en de afloop is om 3 uur. Dus het is echt de moeite waard voor je kind om er even naartoe te gaan natuurlijk. Ga er even naartoe, reserveer je nog snel, het uh, zou nog kunnen. Dus Op uh, de Poppentheater abestaartjehotmail.com. Het, het, is... het is kindvriendelijk. Het is kindvriendelijk. <laughs> dus dat betekent, u kan uw kinderen meenemen. En uh, we hebben even kijken. Uh, ik heb hier ook iets staan van 17 maart. Dan hebben we uh, 17 maart hebben we babbelwagen. Dat is, uh, wordt gedaan bij Hotel Faber. Dat uh, even, even kijken. Uur in de avond. Even kijken. Staat er ook iets bij? De hebben de we daar nog meer info over? Nee, ik heb alleen de volkorenvereniging de Wurf. Toneeluitvoering. Wacht, wacht even hier. hier staat hij? Ah, de baddelwagen. Het is een voorstelling dus zo te zien. Even kijken, locaties Hotel Faber. Hotel Faber is gelegen aan de Diskos Florenstraat nummer 15. Nou, het is een lezing, is het. De ligging zit in. De ligging is in het. En dat weet iedereen toch wel? Ja, ik zeg het even. Het is gratis. Nou, heel mooi. Gratis is altijd goed. Dat is kindvriendelijk ook goed. Uh, de organisator heet Marcel. Ik uh, zie hier nog even niet zo snel... Alleen Marcel. Alleen Marcel. En uh, een historische digitale voorstelling op groot scherm. Met dit keer als thema Zandvoortse benaming deel 2. Mm -hmm. Commentaris van Tom Drommel. Techniek en bewerking van Bert van Beek. En uh, ja, voor het voor... reserveren... Ja. Ja, zeg het maar. Ja, voor het uh, reserveren van een plaats. Graag bellen of even mailen. En, uh, In... Dat is uh, ook weer om 8 uur s'avonds. Ja, dan moet je even mailen naar info@bobbelwagen.nl. En dat is dus vanavond om 8 uur. En dan hebben we nog iets op 17 maart. Het is uh, drukke dag dan, volgens ja. mij. Dan hebben we uitvoering De Wurf. Dat zijn uh, beelden uit mijn kinderjaren. Niet uit mijn kinderjaren, geloof me. Dat zich helemaal het apelaars Dat gaan we u niet aandoen. Nee. Uh, dat is een uitvoering uh, van beelden uit mijn kinderjaren. Dat is uh, van uh, de folklorevereniging De Wurf. En geeft, uh, we, geeft weer haar, haar jaarlijkse toneelvoorstelling. Uh, dit jaar spelen hun uh, de beelden uit hun kinderjaren. En uh, dat uh, wordt gedaan uh, in het uh, gebouw uh, De Krocht. Nou Adres: De grote klok 41. Uh, de prijs is per persoon 8 euro. Het is kindvriendelijk. Uh, de okay. organisator is uh, de heer F. Veldwisch. Veldwisch. <laughs> <laughs> Het uh, telefoonnummer is 023-5716487. Nogmaals: 023-5716487. En als je ons nog wat te melden hebt, naar 023-5730393. Inderdaad Hij hey, haalt het eens even Hij haalt. Dat is 023 573 0393 En uh, dan is er nog iets heel vervelends En dat evenement dat staat binnenkort ook op de stoep Aankomende zaterdag wel te verstaan Er zijn er twee evenementen Waaronder uh, vier ik zaterdag uh, zelf mijn 22 e verjaardag Is Woe, hartstikke leuk 22 jaar Maar wat zag ik nou laatst op tv voor de mensen die een nou. beetje de tv gaat gaten houden. 10 maart is ook de Nationale Schoonmaakdag. Dat is gewoon landelijk is dat. Er wordt er gewoon landelijk overal schoongemaakt. Dus je, jij staat er altijd schoon te maken dus op je verjaardag? Ja, ik sta dus nu gewoon schoon te maken op mijn, op mijn verjaardag. Mijn vader zei het ook al. Dan kun je een keertje met, met de stof stofzuiger door je kamer heen. En bedankt paps. <lacht> oh god, oh god, oh god zeg. Dat is wel... Maar, maar uh, we hebben het nou over bijna de hele maand gehad. Maar wat hebben we deze week nog... Deze week. Op oh, de ja, agenda eigen, staan. Even kijken. Uh, Want hij loopt tot uh, de 11e natuurlijk. Nou, we hebben sowieso 9 maart. Dat is uh, Even kijken. Dat is op vrijdag. Hebben we de pubquiz. De pubquiz. Even, even pupquiz. kijken. Even kijken. En ja. Dat is uh, dat... Uh, oh. Nou, we... De pubquiz is dus even kijken. Quissen. Uh, Quissen of quizzen. Dat is de vraag. Algemene kennisvragen worden getoond op het grootscherm. En uh, van commentaar voorzien door, door Quizmaster. Onze eigen Joop van Es. Junior. Uh, wie is de snelste en de beste? Inschrijven in de teams van maximaal vier personen. Nou, hou je van spelletjes, dan is dit jaaravond avond. Voor iedereen die van gezelligheid houdt. En goed op de hoogte is. Tevens zijn een leuke prijs te winnen. En Rob, jij hebt toch iets meer informatie volgens mij daarover. Prijzen te winnen. Nou ja, we, nog iets, iets meer informatie. van hoe, wat, wat kost het, waar ligt het? Dat weet oh, jij uh, het ja. nou beter dan ik. Het? Uh, het? is in uh, Café Koper. Kerkplein nummer 6. Uh, ja, het ligt natuurlijk in het centrum. De prijs per persoon is 2,50. En uh, je, ja, ik geloof dat je je op tijd moet inschrijven, denk ik. Staat er niet bij, om eerlijk te zijn. Maar ik denk het wel. Dat kan natuurlijk via 023-5713-546. Helemaal. Het is 9 maart. Vanaf 9 uur. En de afloop is om 2 uur s'nachts. Dus je moet er wel een avondje voor uittrekken natuurlijk. Je moet er wel een avondje voor uittrekken. En sowieso oh, is het inderdaad niet helemaal kindvriendelijk. tenzij je, kind, uh, <laughs> <laughs> je kind wat bier mag. Maar dat is niet aan ons uh, de verantwoording. Mike, dit is een, uh, een feest voor jou. Apreski Beach Party Och, lekker hoor Vanaf 8 uur uh, nemen we afscheid van het winterseizoen En met een heuze apreski party Nou, voor meer inlichtingen kun je kijken op de website En de website is van uh, www.beachclubtake5.nl dus Het is dit een gelegen is, uh, aan uh, de boulevard Paulus Lood 5 Nou ja, iedereen die uh, Beachclub Club Take 5 kent Die weet dan ook wel waar het zit Het zit vlak bij de watertoren en uh, het begint om 8 uur en het loopt af om 12 uur. Wel een beetje vroeg vind ik, maar ja, ah, dus de strandtenten mogen natuurlijk niet langer open dan 12. Nee, klopt, klopt. Dus vandaar dat het uh, niet echt. Uh... Ja, maar dat wordt natuurlijk ook hartstikke leuk. Maar dat is ook op uh, 10 maart en uh, is dat ook? Ja, we hebben zelfs 11 maart. 11 oh. maart hebben we ook wat. Zo, hey. dat is niet niks. Uh, nou, Mike. Dat is zeker niet niks. De Scheveningen Zandvoort Marathon. Welkom bij een. Dat lees jij eens dus even voor, want het wordt. Uh, mij nou welkom leren. bij uh, een van de vlakste en rechtste marathons ter wereld. De Scheveningen Zandvoort marathon. Deze marathon vindt plaats bij laag water, waardoor er minder kans bestaat op los en onregelmatig zandoppervlak. Nou, het parcours is uh, mooi, af, uh, is uh, mooi maar afgelegen strand tussen Scheveningen en Zandvoort. En in de eerste maanden van ieder jaar, wanneer de Nederlandse kust voornamelijk koud en winderig is, maar daarom ook uniek in zijn soort. Nou, er kan individueel worden ingeschreven of als estafette van 2 tot maximaal 7 lopers. Het inschrijfgeld gaat. Het gaat geheel met het goede doel. Ook in 2012 is dat het project voor de SOS kinderdorpen. Nou, dat vind ik wel een hele mooie. De finish van deze marathon is op Strand en Dries. En uh, het is een sport. Het ligt aan het strand. Stichting Ultimarathon. En de website is scheveningenzandvoort.nl. En op 11 maart. Heel mooi. Helemaal mooi. Gaan wij er nog even een nummertje draaien voordat we... Ja, zullen we dan gewoon een nummertje inknallen dat we gewoon ja. zeggen dat we, dat we ze beloven plechtig dat we twee uur terugkomen. Zo joh. We gaan even kijken. Ken. Oh, we hebben een zo muziek die We jongen. gaan, gaan lekker naar de 3J's met Geef mij een naam. zullen ze maar eens even een naam geven aan die jongens, hè. Tot zo. Tot zo. En nu eerst het NOS nieuws van...